5 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, Canal Parade op Amsterdamse grachten. Politieke spanning Italië loopt op en topman Twitter biedt excuses aan. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Morgen is er opnieuw geregeld zon en blijft het droog. De temperatuur stijgt naar 22 tot 27 graden en er staat iets minder wind. Maandag is het ook nog vrij zonnig en tijdelijk warmer, maximaal 30 graden. Een bonte verzameling van homo's en lesbiennes... strekt op dit moment nog door de Amsterdamse grachten. Tachtig boten varen mee met de jaarlijkse Canal Parade. Het hoogtepunt van de Gay Pride. Voor het eerst in 18 jaar vaart er een boot mee met de minister van Defensie. En er is een speciale boot met voetballers. Een reportage van verslaggever Martijn van der Zanden.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 Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Ook de Franse en Duitse ambassades in Jemen gaan tijdelijk dicht. Volgens de ministeries van Buitenlandse Zaken... is dit vanwege een verhoogd veiligheidsrisico. De maatregelen volgen op het besluit van de Verenigde Staten... om 21 ambassades de komende dagen dicht te houden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde gisteren... dat Al-Qaeda, of een aan Al-Qaeda gelieerde organisatie... deze maand aanslagen wil plegen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en daarbuiten... Twee dagen na de definitieve veroordeling van Silvio Berlusconi. wegens belastingfraude, is de spanning om te snijden in Italië. Parlementsleden dreigen op te stappen. Adviseurs van Berlusconi willen gratie. En het paspoort van de PDO-leider is ingenomen door de politie. Correspondent Angelo van Schaik. Hoe groot is de druk inmiddels op de regering en op president Napolitano? Nou, dus het gaat hard tegen hard. Eh, vanochtend. Eh heeft de partijgenoot van Berlusconi, meneer Bondi, geroepen... dat er een oplossing moest komen voor Berlusconi... of dat er anders misschien wel een burgeroorlog zou dreigen. Eh, dat vindt coalitiegenoot en eigenlijk eh, oude, oude vijand P Pidi onaanvaardbaar. En ook Napolitano heeft gezegd, de president heeft gezegd... om de toon wat te matigen. En dat gratieverzoek, wat zegt de Napolitano daarover? Nog niet zoveel. Vanmiddag eh, of morgen gaan de, de senaatsvoorzitter van de fractie van, van Berlusconi en van eh, en zijn kamer, de, de Kamerfractie naar, naar Napoletano toe om dat verzoek te formaliseren. Eh, maar wat ik begrijp uit het Quirinaal, wat ik uit de kranten heb, is dat er niet de omstandigheden zijn om die gratie te verlenen omdat er nog andere rechtszaken lopen van Berlusconi. Dus daar hoeft hij eh, voorlopig is... niet op te rekenen? Dat denk ik niet, nee. Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat Napolitano Bellus gratie gaat verlenen. Dan, uh, andere optie, verkiezingen. Uh, zit Italië daar eigenlijk wel op te wachten? Want het is al zo onrustig. Ja, Berlusconi heeft inderdaad gedreigd. Of ik wil die gratie, of we gaan uh, naar de stembus. Nou, wat ze eigenlijk deze periode hadden moeten doen... en ook onder Montial hadden, hadden moeten doen... is die stem, uh, die, die kieswet veranderen. Dat is niet gebeurd. Dus we gaan met deze, dezezelfde ingewikkelde... en bijna onmogelijke stem, of, uh, kieswet naar de stembus. Met drie partijen die ongeveer net zo groot zijn. Dus eigenlijk... Net als nu. Oftewel, bij nieuwe verkiezingen wacht ons weer de padstelling die we nu al hebben. Dus nee, Italië zit niet te wachten op nieuwe verkiezingen. En wat verwacht je dan voor de komende dagen? Nou, morgen om uh, zes uur heeft uh, de PDL uh, mensen opgeroepen... om naar Bellosconi's Huis in Rome te komen... om te demonstreren uh, voor hem, om hem te steunen. Uh, eerst was de demonstratie afgekondigd op Piazza del Popolo. Daar kunnen honderdduizend mensen in. Toen was er een ander plein in Rome, waar nog maar tienduizend mensen in uh, kunnen. En nu uh, is het voor Bellosconi's Huis. Dus ik verwacht dat er niet zo heel veel mensen komen. En ja... Maar als, als deze, de toon zo hoog is, de spanning zo hoog oploopt... dan, dan lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de komende periode de regering eh, stand gaat houden. Dat is eigenlijk een voorzichtige voorspelling. Dat eh, die twee coalitiepartners het niet zo lang meer zullen uithouden. Want de PDL voert de druk op, zie de demonstratie van morgen. Dankjewel, correspondent Angelo van Schaik.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 De man had een gasfles leeg laten lopen om hem in te kunnen leveren bij de sloop. Maar volgens de politie is daarbij vermoedelijk iets misgegaan. Zijn auto brandde helemaal uit. Nog een keer de hoofdpunten. Canal parade op Amsterdamse grachten. Politieke spanning Italië loopt op. En topman Twitter biedt excuses aan. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat het sportforum van Langs de Lijn verder.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 Rohdelijke dag, Oké, okay, geen probleem, meneer. Dag. Goedemiddag. Met Vodafone Red Business kun je onbeperkt bellen en sms'en en krijg je 1 gigabyte data internet in 43 voordollanden. Power to you, Vodafone. En is langs de lijn. We gaan door met het Sportforum met Henk Hoyting, voetbaljournalist van Trouw. Kees voor Voormalig zwemmer en uh, zwemcoach, inspanningsfysioloog, deskundige. Inspanningsdeskundige mag ik het zo zeggen? Spanje-fysioloog. Dat is de officiële titel. Ja, Oké, okay, dat is de officiële titel bij deze. En Mario van de en de Scheid zegt We worden net wat uh, gezellig is op de boot van de kanaalparade van de KNVB. Uh, hebben jullie daar nog iets mee? Hadden jullie niet op de boot willen zitten, Mario? Uh, nee, ik ben ook nee. niet uitgenodigd. <laughs> maar ik, uh, ik vind het wel razend knap dat de KNVB met meer dan een miljoen leden. toch wel uh, drie homo's kan vinden die op die boot meevaren. Want nou. uh, ja, dat vind ik heel knap binnen een ledenbestand van ruim een miljoen. Wat me erg verbaast is trouwens dat, uh, dat er een scheidsrechter uh, meegaat uh, of meevaart. Dat is Kevin Blom. En die had ik toch wel graag uh, dit weekend in plaats van op die boot gewoon in de Eredivisie zien fluiten. Hmm. Want daar heeft hij de capaciteiten voor. En dat, uh, dat verbaast me heel sterk. Henk en Kees, nog een opmerking erover? Of zeggen jullie nou, laat me varen. Letterlijk en figuurlijk. Laat me varen. Laat me varen, zegt Kees. Henk ook? Oh. Ja, ik zeg helemaal niks. Als ze maar kunnen zwemmen, denkt maar... Kees. Hè. Ja, dan moet je binnenkort die gracht openen. <laughs> Zeg, gisteren is de voetbalcompetitie begonnen. Uh, wie van jullie heeft er voor de televisie gezeten? Om te kijken, de hele wedstrijd? Of? Ik. Ja, ja, ja. uiteraard. Ja. ja, toch wel Henk, de hele wedstrijd gezien. 3-0 werd het voor Ajax in de Arena. Prima start voor de landskampioen. Uh, de coach was toch nog niet helemaal tevreden? Nee, maar over de eerste helft heb ik niet zoveel klagen. Alleen ik vind de tweede helft, dat is een fase van tien minuten, kwartier... dat we zo onnodig veel balverlies leiden... dat we onszelf een beetje uit de wedstrijd spelen... En dan uiteindelijk kreeg je nog een penalty tegen. Het was er een beetje omvragen. En gelukkig missen ze hem dan. En Toen was het ook afgelopen. Maar dat is gewoon zonde. Ik wil juist dat we dat soort momenten ja, dan sneller aan of her, leren herkennen. Dat het op dat moment even iets simpeler uh, moet. Ja, Frank de Boer was dat, overduidelijk. Um, zijn jullie blij dat de competitie weer begonnen is? Henk, Hoitink, mag ik met jou beginnen? Ja, tuurlijk. Het is altijd leuk. Nieuwe, nieuwe kansen, nieuwe verhoudingen. Hè, wat ik net al even zei over PSV. Misschien kan dat er op een andere manier bij komen. Ze, ze zijn natuurlijk al tweede geworden vorig seizoen. Maar toch hè, was dat allemaal erg teleurstellend. over de hele lijn. Op een andere manier weer bij komen. Feyenoord vraag je je af of dat is toch moeilijk. Derde jaar, Ronald mm -hmm. Koeman. Eh, of ze erbij kunnen blijven of misschien wel... Een trekje hoger of twee trekjes hoger. En Ajax moet het allemaal consolideren waar op dit moment nog niks is veranderd. Dus dat zijn leuke verhoudingen in het begin. Ja, um, laten we ons even concentreren op Ajax. In eerste instantie, uh, Kees, lid van, van de bestuursraad van Ajax. Uh, hoe kijk jij naar de opening van het seizoen en de eerste wedstrijd van Ajax aan? Ja, 3-0 overwinning met de commentaar van de boer. Zodat hij laat zien dat hij heel goed weet waar, waar nog wat, wat moet wat gebeuren. Mm -hmm. Stemt natuurlijk wel uh, tot, tot tevredenheid. In die zin was het, ik, ik heb... Uh, Goed naar mijn zin gehad in het stadion gisteren. Ja, ja. Is Kirk uh, de, de, de belofte, heeft hij al het nodige waargemaakt? Ja, hij moet wennen aan het systeem, dat zie je. Maar het is wel een heerlijke voetballer. Ja. Het is echt, een het is een vo echt een rasvoetballer. Ja, ja. Tony, Tony Bruin slot, die, die is een van mijn collega's aan de bestuursraad meteen zegt. is een rasvoetballer, die jongen. Ja. Dat ja. betekent dat hij nog wel uh, veel gesprekken zal voeren, denk ik, met, met Frank de Boer. Maar uh, heerlijk om naar te kijken. Mario? Nou ja, ik ben ook heel blij dat het weer begonnen is. En het, je, je vergeet natuurlijk nog even dat Ajax het eerste prijsje ook alweer te pakken heeft. Hè? De Johan Kruijsgaard. Maar ik zo ook terugkomen? Inderdaad. Ja, helemaal ja, goed. Met dat, maar je die, hebt het dat, nu gedaan, dus zeg maar. Nee, maar dat, dat is toch wel prettig als je, als je zo een seizoen begint natuurlijk. Ja, gisteren vond ik, ik heb de wedstrijd gezien, ja, ik vond kat en muis. En wat Frank de Boer heel terecht zegt, ik denk dat Ajax zichzelf een beetje uit de wedstrijd speelde in de tweede helft toch gewoon wat minder geconcentreerd te zijn. Want ik denk als Ajax vol gas kan geven die hele wedstrijd... dat het, dat het misschien wel 8-0, 8-1 had kunnen worden. En, maar goed, dat... dan kun je toch gelijk nu al de vraag... Ja, het is vroeg hoor, het is de eerste wedstrijd pas. En ze zijn ongetwijfeld uh, de topfavoriet voorlopig in Nederland. Maar Frank de Boer heeft gezegd, na die drie jaar... wanneer ze, uh, natuurlijk mooi uiteindelijk kampioen zijn geworden... maar al die drie jaar hebben ze uh, verval getoond. Uh, meer of minder. Frank de Boer wil dat eruit. Wil het, wil het constanter wat dan ook. En dan zie je in de eerste wedstrijd... Waar eigenlijk niets aan de hand is. Alleen ja. dat het erg warm is. Dat, dat, daar kunnen we verder niet over oordelen wat dat voor invloed heeft gehad. Maar qua verhouding in het veld, Rode had niets in te brengen. Niets aan de hand voor Ajax. En dan toch zie je in de tweede helft van de eerste competitiewedstrijd al dat echt een aanzienlijk verval. Echt aanzienlijk. Dat als die straksroep erin gaat, dan kan het nou goed, ze zullen even goed wel winnen. Bal maar op dat de vind de paal ik dan toch. Ja. Bal op de Paal even, even daarvoor. Ja, goed. En, en daarom reageert de boer natuurlijk zoals hij reageert. En heel terecht. Want zo geweldig was het al met al over de hele wedstrijd. was het dus niet. Maar in de eerste wedstrijd tegen... die hè, Want je zegt, het was inderdaad de eerste competitiewedstrijd ja. Maar in de Johan Kruischaal ging het natuurlijk andersom. 2-0 achter en... Uh... Ja, maar toch ook weer een verval. Dat ze, ze begonnen heel goed. En uiteindelijk kan AZ toch counteren naar, naar 0-2. Ja. ja. In de eerste helft van de eerste wedstrijd was dat dan. Kees van Voren, zorgwekkend? Nee. Natuurlijk niet. De, de, de competitie gaat over 34 ronden. Um, ik denk dat dit een, een goede start is met een coach die weet wat eraan schort. Uh, en, en, en volgens mij ook is een van de weinigen in staat is om die ploeg daar doorheen te helpen. Uh, ik heb een bijzonder hoog aanzien, uh, of, of ik heb een bijzonder uh, hoge pet op van, van Frank de Boer. Um, dus wat dat betreft is het voor ons. Ja, natuurlijk heb ik liever, wat Mario zegt, 8-1 en, en, en dit en dat. Maar het is gewoon een prima start. Hm. En het lek, uh, daar moet je het niet eens over hebben. Het is, het is, het is een, een soort gewoonte waarvan je denkt, die moet eruit. Nou, dat is precies ja. wat Frank zei. Uh, maar is dat, ik vraag me wel zelf, kijk, Frank de Boer die, die legt dan weer die, die, die, die vinger uh, op, de, op de juiste plek. Hè? We zijn ja. het allemaal mee eens. en uh, Het is allemaal heel herkenbaar. Maar dan vraag ik me wel zelf wat, wat hij Bergkamp, Spijkerman op de, op de bank ziet. Hebben die spelers dat wel door eigenlijk? Dat vragen we wel eens af, omdat uh, wat Henk ook zegt: dat het toch een, een soort repeterende breuk is, mm -hmm. dat, het, uh, dat het steeds terugkomt. He, en de boodschap weleens... komt dus niet over? Nou, ik de nou, de boodschap denk ik dat het heel, maar, Je moet het ook kunnen herkennen en je moet het ook op een gegeven moment kunnen waarmaken. En ik denk wel eens dat het niveau waarop Bergkamp uh, de boer zelf acteerde... dat het misschien nog wel eens hoger of, of veel hoger lag... dan dus, dat de spelers in het veld het uh, nu waar kunnen maken. Ze verwachten te veel, die spelers kunnen dat gewoon. Nou, niet te veel verwachten, want ik denk juist dat het een, een uitstekende, hele simpele analyse is. Maar het, het moet natuurlijk wel heel simpel te aan en aan en even uitgevoerd worden. Wat vind jij Henk van die analyse? Nou ja, nee, Mario heeft gelijk. In feite is het allemaal heel simpel, wat, wat, wat de boer ook zegt en wat hij wil. Dus moet je je toch afvragen of bepaalde spelers... die dingen die je, moet, die je moet doen in de fase waar we het nu over hebben... want ik zag echt in de tweede helft op een gegeven moment... werd het veld heel erg groot en waren er ook hele grote ruimte voor Rode Zee... om in te gaan voetballen, was ze ook nog best op dat moment een beetje aardig konden gaan doen. Maar door Ajax. En voor de wedstrijd hadden ze op de tv al wat momentjes laten zien van die Bojan dan... die, die in de, de wedstrijd niet goed had terugverdedigd. Mm -hmm. Maar ook... Want dat vind ik dan nog een aanval. Dan zeg ik, ja, dat is moeilijk voor dat soort jongens. Maar ook Ricardo van Rijn, die er door een azetter finaal bij de omschakeling wordt uitgelopen. Dat zijn toch dingen die bepaalde voetballers van deze ja, lichting en zo. Ja, bepaalde momenten die ze niet herkennen, zoals Frank de Boer terecht zegt. Ja, uh, nou ja dat is, dat, is voor, dat is voor Christian Pauls alleen, want die had hij er nu weer ingezet. Natuurlijk, om na die kruisschaal, toen speelde Sjeune. Nu had hij, om dat al te voorkomen, had hij Pauls erin gezet. Dat is voor hem alleen niet op te vangen. Nee. Nou is het ook nog zo dat je zegt van ja, er zit geen lek in. Maar dat lek kan natuurlijk wel ingeschoten worden... want de transferperiode is nog niet voorbij, Kees van voor Voren. In hoeverre is Ajax kwetsbaar? Nou ja, ik, ik weet het niet. Of, of, als, je, als je één stap terugzet... ik vind het fascinerend om te zien dat, je, dat er dat dus in die transferwereld... Uh, als ik het even zo mag zeggen... het mogelijk is om vier ronden in je landelijke competitie... nog je bepaalde spelers kwijt te raken. En ik weet dat dat een gegeven is. Maar in dat opzicht kan er dus de komende vier weken nog zoveel verschuiven... dat je serieus na vier ronden in de competitie moet gaan bouwen... aan een ander elftal. Ja. Uh, en natuurlijk zitten er allerlei jongens achter die die, die in kunnen stappen... maar die die, die heb je toch niet liever na vier ronden in je competitie in, de in te laten stappen. Je dus dus Ajax is kwetsbaar, bedoel je te zeggen. Ja, maar met Ajax, denk ik, alles, alle teams die in deze ja, situatie zitten... die de, nog steeds hun spelers twee, kwijt kunnen raken. Alles tot 2 september, het is natuurlijk ook het, ja. uh, het maar meest... Maar ik vind het een, een, een heel bijz, bijzonder dat ja, dat Het dat meest snuikende, nou, denk ik, in deze competitie is dat dat kan. Kijk, vroeger ja. had je een, uh, een transferperiode uh, tot 1 maart... En dat was veel makkelijker, want dan kon je tot 1 maand gewoon alle spelers. En nu, je krijgt natuurlijk ook hele opgeklopte situaties straks. Je gaat de ploegen krijgen die in paniek dadelijk spelers gaan kopen. De, de prijzen worden waarschijnlijk eind, eind augustus, begin september... nog net even wat opgeschroefd. Dus eigenlijk is het een hele huh? kunstmatige situatie... die volgens mij, als je het voetbal nog een beetje wil redden... en in ieder geval clean wil houden of cijfer wil houden... dan zou je die, die periode van tot 1 september die je weer naar naar maart nee, maar, maar, maar, maar je hebt Feyenoord geld precies hetzelfde. Nee, dat is wel, die, die kan dat ook nog een goede, goede, hele goede jonge jongens kwijtraan. In de laatste week van deze, van deze maand. Ja. Dus wat ja. is een heel raar, nee, hele rare situatie. Het is wel waar, maar goed, wat je zelf al aangeeft, het is een gegeven. Het is al jaren zo. De grote landen willen ja. dat nou eenmaal. Die beginnen zelf ook wat later. Dus je hebt het erover. Air, dat is, ja, dat is ook een keuze. Wij beginnen nu vroeg vanwege het uh, WK. Aan de andere kant zou ik er ook wel voor weer op pleiten. Kijk, we zitten hier nu ook weer. En iedereen doet er heel opgewonden over. Gisteravond hoorde <laughs> ik dat ook weer. Um, bij de betaalzender vonden we het heel leuk om te zeggen dat het zwaard van Damocles boven Ajax uh, hangt. En dat hebben ze nog acht keer herhaald of zo. Ja. Laten we nou kijken naar uh, Frank de Boer. En nu Philip Cocu bij PSV. Ja, ja. Want we zeggen, we zeggen met z'n allen Frank de Boer. Prima fan. Doet het goed. Doet het ook heel goed. Maar laten we dan nou ook een beetje meer als hij. Want hij is er heel rustig onder. Mm -hmm. Hij heeft voor uh, de zomer al gezegd. Van waarschijnlijk gaan Eriksen zijn al de wild. En misschien zien jong weg. Is nog niet zo. Maar als ze straks weggaan. Dan stelt hij weer een ander op. Dit zijn jongens. cocu heeft het bij PSV nu. Cocu hebben wij niet gehoord toen... Uh, hoe heet het? Lens, Mattes en Strober werden verkocht. Hè? Toch doelpunten en, en visa aanvoeren van Oranje. Dat zijn toch jongens die met hun ervaring zeggen. In de Nederlandse verhoudingen is er voor elke speler een ander om op te stellen. Mm. Straks na 1 september staan er echt 11 spelers van hey. ook heten... die voor Nederland toereikend zijn. Dat zal voor Feyenoord opgaan en voor PSV ook. Maar gaan. het is dus wat ook Mario net zo... zegt. Jij zegt terecht in een bijzin. Um, die voor Nederland toereikend ja. zijn. Maar als ja, je ja. die latten een beetje kijk, hoger legt... dan ik, zijn dat de spelers wel die je internationaal gemist. Als ik, als, ik, als ik hoor bij Ajax, uh, en, en Kees kan dat alleen maar bevestigen... dat ze ook dit jaar Europees willen overleven nee, nee. in de Champions League. Als dat je doelstelling is, ja, met alle respect... Dan, en je ziet ze gisteren tegen Roda spelen en de week daarvoor tegen AZ... Ja, dan moeten er toch nog wel wat tandjes bijgeschakeld worden... om in ieder geval dat niveau te gaan halen straks. Nee, maar dan hoop je... Want ik vond ze bijzonder goed gisteren. Eh, ja, maar maar je dan, dan hoop je dus niet dat je die in de laatste week opeens nog even kwijtraakt. Ja, maar je, nee, nee, uiteraard. Ik, ik, ik begrijp heel goed. Misschien ja. wil er nog wel iets bij hebben ook. Dat ah, lijkt, ja. ja. dat, is, dat is, lijkt me ook heel, heel goed. Maar kijk, met alle respect, je speelt wel tegen de nummer 16 van ja. vorig jaar. Van, uh, van, mm. van Nederland. Dus uh, ja, dat is eigenlijk... Ja, je ziet het gisteren ook als je gewoon die wedstrijd zegt... Het is toch kat en muis. Niemand heeft, toch, niemand heeft toch ooit de verwachting gehad dat Roda die wedstrijd... bij wijze van spreken nog een gelijk spelletje uh, na twintig minuten... De eerste drinkpauze was het eigenlijk al beslist, hoor. Ja, je had het trouwens over die warmte net. Uh, is dat voor die Scandinaviërs geen probleem, Kees? Jij als inspanningsfysioloog? Nee, ik vraag me dat wel eens af. Die warmte is voor iedereen een probleem. Ja, nee, maar goed, ja. er zijn natuurlijk uh, mensen die... Uh, die kijk, spreken we over Scandinaviërs, die dat niet zo gewend zijn. Nee, nee je zou zeggen, ja. die komen uit, uit, uit koudere delen ja, van Europa, nee. dus... Uh... We hadden het net ook over zwemmers die, die eerder naar de bodem zakken dan, nee. dan, ja. dan andere ja, ja. <laughs> ja, maar toch, Kees, gaat niemand je ook zeggen dat je als Erikse wel blijft dat je nu wel verder zult komen in, in Europa. Nee. Dat weet je niet. Eriksen is ook een van die spelers die eh, meedoet... in het verhaal waar we het net over hadden. Dat het op het midden van het af en toe nog te open ligt... op het moment dat, het, eh, dat ze even balverlies leiden... en dat ze er even wat minder zin in hebben om meteen terug te lopen. Nee. Daar is hij er ook een van. Ja. En... Het kan maar best zo zijn dat als hij nog wel wegvalt... en, en het gaat op een iets andere manier uh, vormgegeven worden... dat het misschien in dit opzicht, en dus ook Europees... dat het misschien wel beter loopt. Dat weet je niet. Eriksson heeft de afgelopen jaren nou ook weer niet... zo ontzettend veel doorschalgevens gedaan om te zeggen van... nou. Zonder kan niet, kan niet. Nou, en ik denk dat uh, als ploegen hem echt zouden willen hebben... dat hij al weggaat. is. Nou, dat is natuurlijk het hele verhaal. Dat, ja. dat, dat is natuurlijk wel. het hele verhaal, dat ja. Dat is het uh, de Jong-verhaal waar ik vanmorgen nog een column over uh, las. Over. Ja, Dat nou, heb jij geschreven. <laughs> nou, nou, dus, kijk, zien de jongens nog een ander... dat is gewoon niet zo'n... ja, dat is een voetbal zonder specifieke kwaliteiten... doet het prima verdienstelijk... maar dat is geen bijzondere voetballer. Eriksen heeft wel wat bijzondere dingetjes. Maar ja, eh, kijk, eh, we kunnen wel zeggen... de, de, de transferperiode eh, loopt nog... en iedereen kan nog verhandelen, is wel waar... maar spelers die clubs... Echt willen, onvoorwaardelijk, koetkekoet... die zijn nu al getransfereerd, die hebben mm. die clubs. Mm. Ja, het geven ze ook heel veel geld uit de beel, bijvoorbeeld. Mm. Ja, ja, kijk ja goed, daar. Dat, beel. Dat, dat is maar een ander voorbeeld om, om bij Eriksen te blijven... is uh, Dortmund raakt uh, Gutsen kwijt, spel maken aan uh, Bayern. In Nederland wordt meteen, want wij denken toch nog wel... dat we heel wat voorstellen, de link met Eriksen gelegd. Dortmund heeft daar AX gespeeld in de Champions League. Ze hebben een zien spelen... Dat is een speler die daar centraal op het middenveld zou kunnen zijn. De groep de Armeniërs, de leidraad, het projecteer. Nee. Dortmund komt een Armenier voor 25 miljoen, dus die willen ze echt al hebben. Hè? En dus niet Eriksen. Arsène Wenger, een trainer, de trainer van Arsenal, die toch een naam heeft dat hij dit soort voetballers, weet je wel, toch technisch geschoold en, en nog niet helemaal uh, uit de dop, dat hij die koopt om ze verder te, te begeleiden, heeft hem nog niet gehaald. Dus er is een bepaalde twijfel. En valt, en valt en, ook terug dat hij misschien Suarez wil halen. Ja, die gaat ook meer op een ander omdat dat een tot, een andere omdat, type. Om, toch om, meer. Omdat hij toch waarschijnlijk denkt van... hé, hey, dat mis ik dan net de laatste maar jaren. Ja, is, het, is het ook niet zo dat... want jij zegt dat nou... dat ik kan die kwaliteit van die Armenier helemaal niet inschatten... want ik, ik, ik, ik ken hem eigenlijk niet eens... maar um, wacht de hele voetbalwereld ook niet op die ene... Transfer die maakt dat, dat dat dat dat al die kaartjes omgaan. Ja, dat dus als de Als is vertrekt, belt. dan ja, moet er ja, een opvolg dan, dan, dan, dan komen je, de ja. mensen los. Die, begrijp je dat dan? Nou, nee, maar, eens, maar, maar, maar op gang die maakt ze wel rond. En de andere kant, wat ik net zeg, er zijn ook al uh, hoe, heet het, uh, hoe heet die Valkaal en zo, we noemen het er al. Het is al begonnen. Het is wel dat is al een beetje lopende. Kijk, en Dortmund heeft Dat bedoel moet geven wel 25 miljoen voor die Armenië van Jacques de Donics Wat een hele goede voetballer schijnt te zijn. Maar die geven er wel 25 miljoen voor uit. Dus die hebben het geld, hadden ze al. Uh, om het te doen. En die doen het toch met Eriksen niet. Bill, ik zeg het nog één keer: 120 <gacht> miljoen in Real Madrid. Ja. Dit gaat toch echt helemaal nergens meer over? Of, of nou, ik, heb er zin, ja, ik heb er nooit zo'n probleem mee. Hoor. 120 uh, miljoen nee, voor een ja, omdat keer. Geloof ik nog op... vanuit Spanje: geld waar ja, wij naartoe toe moeten brengen. Ja, nou, ik, ik, ik heb volgens mij wel heel weinig geld naar Spanje gebracht. Maar kijk, dit soort voetballers verdienen zichzelf toch ook terug. Een paar jaar geleden hadden we Cristiano Ronaldo met geloof, 92 miljoen. En toen bleek dat binnen een jaar tijd alle, alle contracten en alle, zeker aan de shirts, en de merchandising, al zoveel verdiend was. Dat, maar ook dat, met het dat, team waar Ronaldo al in zit en mensen die die shirts moeten kopen, die ja, hebben geen Barcelona, werk. Dus Barcelona kopen ook, ook, uh, ook Neymar, Dan zeggen ze ook wat is de toegevoegde waarde. Kijk, de grote clubs die worden dan eenmaal in mijn ogen steeds sterker, steeds groter. En uh, ondanks dat uh, Platini dan uh, met zijn uh, Fair Play plan komt... heb ik toch het idee dat, uh, dat de verschillen gewoon steeds groter worden. En, uh, ja, dat is een gegeven. En ik zeg nogmaals, Bill, ik, ja, ik heb het idee met een grote club... dat, uh, ja, dat het heel snel terugverkocht wordt. Eén ja. rondje langs, uh, langs Azië met de club en, uh, <laughs> en het is al klaar. Want er zoveel sutjes worden er verkocht. Dan nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Um, Europees gezien uh, hebben jullie al gezegd... Nou, je moet het maar zien, hè, de ambitie van, uh, van Ajax... of dat waargemaakt kan worden. Deze week uh, PSV op eigen veld. Zult de Derde voorronde van de Champions League. 2-0 gewonnen. Um, zeker van de play zijn ze nog niet... want uh, woensdag is nog de return in België. Uh, het ging eigenlijk ook niet, alles, niet altijd over dat resultaat. Uh, maar met, met name over het vertonen spel. Daar hadden we het net ook al heel kort over. Dat was het gesprek van de dag. Trainer Philippe Cocu was hartstikke trots op zijn ploeg. Vooral op de verdediging. Als je daar af en toe verslapt, en dat, dat zat er aan het eind van de wedstrijd een beetje gevaar in van. Hé, je mist zoveel kansen. Als zij nog een 2-1 uh, maken, dan, dan wordt die wedstrijd nog. Uh... Heel erg lastig. Uh, nu hebben we gewoon een goede uit, uitgangspositie. Maar ik, ik vind wel dat ze de intentie hebben gehad om dat geconcentreerd uh, te blijven uitvoeren. Uh, continu uh, opgelet wat ze hebben gelaten. En, uh, de restverdediging uh, bewaakt. taken uitgevoerd. En vooral gevoetbald als we de bal hadden. En dat wilden we eigenlijk vanaf het begin doen. We hadden een beetje last van spanning in het begin van de wedstrijd. Maar dat is wel begrijpelijk, maar dat ging er vrij snel af. En uh, ja, we hebben die wedstrijd uh, in handen genomen en niet meer losgelaten eigenlijk. Philip Cocu de trainer van uh, PSV in het sportforum waar u naar luistert. Henk Hoiting van Trouw, Kees van Voren, voormalig zwemmer en zwemcoach... en inspanningfysioloog en Mario van den Ende. Henk, was jij verrast door uh, het spel van PSV? Ja, heel aangenaam verrast. Ik, ik, euh, ja, dat is altijd gevaarlijk omdat het zegt, maar ik heb, ik heb in Nederland lang... Uh, en dan hebben we toch al een tijd over Ajax gehad nu... maar ik heb in Nederland lang niet zo leuk voetbal gezien, echt. Dus ik was heel erg verrast. Ik, ik heb me echt bijzonder vermaakt. Ja, ik hoorde iemand zeggen... PSV dan op zijn Ajax en Ajax speelde in Johan Kruisschal op zijn PSV's. Ja, goed, dat, dan krijg je een beetje van die schablonen en zo. Maar ik, ik vind het... het uh, uh, kijk, Ajax heeft iets... Um, even heel kort gezegd, dat is natuurlijk een beetje... het van wat Frank de Boer heeft. Daar is niks mis mee, hoor, want dat heb je nodig. Controle en, en zekerheid, wat dan ook... Het, het, het spel is, is niet al te avontuurlijk, niet al te opwindend van Ajax. Het, het, het, heel af en toe sprankjes, maar over een langere periode toch nog niet echt. Nou ja, goed. Dit is van PSV nogmaals, wat ik net ook al heb. Het is maar één wedstrijd, wat er ook. Maar je ziet echt dat ouderwetse over, over de flanken. De, de, die tweede goal, ik vind, ik vind dat prachtig authentiek ja. dat de rechtsback gewoon met die bal, uh, die Brenet, uh, met de bal opstaat, ja. een voorzet en een spits die kachel, kachelde maar erin. Dat is ja heerlijk ouderwets... Bijna jaren 50. Ja. Heel mooi. Mario, genoten? Nou, van deze wedstrijd wel. Alleen heb ik dan altijd weer gelijk van... Uh, ja, die ene zwaluw uh, maakt nog geen zomer. Ik moet altijd maar kijken hoe het vanavond uh, bij ADO dan gaat met PSV. Als, uh, als ADO iets, uh, iets fysieker erin gaat, dan, uh, dan zult er wargen. Want ik moet je eerlijk zeggen dat de ruimtes die uh, bijvoorbeeld een schaars kregen... Ja. Nou, die, heeft, die, heeft, die heeft in Portugal de laatste jaren eh, nog nooit zoveel ruimte. Ja, op het strand misschien in Alvivera, maar niet eh, nee, in de, maar, maar die heeft natuurlijk zoveel ruimte gekregen en die, en die kon gewoon exceleren. Terwijl dat natuurlijk een speler is die eigenlijk de controle moet houden. Ja, en... Uh, ik moet ook nog maar kijken hoe het volgende week loopt. Kijk, Filip uh, Cocu, en dat vind ik dan ook wel weer uh, kenmerkend... voor de generatie uh, Frank de Boer mm. Cocu, Dat zijn natuurlijk jongens die jarenlang met, met elkaar hebben opgetrokken. Uh, toch successen gekend. En, uh, ja, Die zegt ook gewoon toch weer... Ja, we hadden ook nog even die 2-1 tegen kunnen krijgen. Kijk, als die scheidsrechter die toch een belangrijke rol speelt in zijn wedstrijd... die gewoon die strafschop uh, geeft aan Zulte en toen die speler die, die in kon wegduwde. Ja, die twee, die twee corners die vlak naast kop werden Ja, dan wordt het 2-1. En dan heb je volgende week misschien ook nog wel geluk... dat Zulten niet in die eigen fietsenstalling speelt. Hè? Want ze moeten op een uh, ander terrein die wedstrijd nog Brussel, spelen. Dus ja. eigenlijk ja, is dat ja. ook nog een uitwedstrijd. Dus dat geluk moet je een beetje hebben. Ja, en dan uh, ja, ronde verder. En dan krijg je misschien uh, Arsenal of... Ja, uh, nee. Dit... Dus, uh, ja, je bent er gewoon met Henk eens dat het een fris uit frisse uitstraling Een uh, Hele frisse uitstraling. Het was inderdaad een uh, ja, jeugdige onbevangenheid, leek het wel. Maar goed, maar ja, ik vond de, dynam de dynamiek van die ploeg, die maar bleef gaan. Wat jij ja, zei, dat, ja. wel, vond ik, dat verbaasde mij. Zeker na vorig jaar uh, uh, uh, en, en wat er allemaal veranderd is. Dus daar heb ik wel met plezier naar gekeken. Uh, wat Mario zegt is natuurlijk ook zo. Uh, dat moet je wel vieren de ronde vasthouden. En vanavond Den Haag is, is al sowieso weer een andere koek. En, maar wat ik ook vond, moet je zeggen, dat ik nummer twee van België... Uh, nou, niet echt st nee. sterke... Ze hebben nog heel lang meegedaan aan uh, nou, het landskampioenschap. In, in, ja. in de laatste wedstrijd hebben ze nog de kans gehad. Ze, ze waren totaal verrast door de dynamiek van, van, van, van, van, van PSV. Wat ik me ook nog wel kan voorstellen. Maar ik heb daar nou ja, niet, niet echt veel hoogstaans gezien. Ik, ja, zo ja, ik vond ook de, de manier waarop dus het, ja, die overwinning werd gevierd vond ik ook heel opportunistisch. Want het, ja, wat ja. je zegt, het, ik denk dat er nog. Ja, nogmaals, ik was ook heel positief verrast. Maar ja, het, het is maar eventjes. Ja. En ik denk dat we ook weer een beetje blij gemaakt worden. dat we niet echt verwend zijn de laatste tijd. Als je ook gewoon naar de, de EK's van onder 21, EK's onder 19... Eh, ja, zelfs het damesvoetbal was natuurlijk een, een grote deceptie. Nee, dus dat betekent gewoon dat je ook niet verwend bent. Maar wat ik wel leuk vind in het voetbal... En, maar overigens vind ik dat over elke sport waar het gebeurt... is dat er een nieuwe generatie jonge coaches ja. opstaat. Jongens die anders naar het spel kijken, die het zelf beleefd hebben, die een ja, generatie nog jongere voetballers gewoon weer meeneemt. Ik denk dat het belangrijkste is. en dat creven. vind ik echt heel goed dat we niet blijven zitten op die, die, die 65 plussers die dan weer teruggehaald Wat worden. Dat, te nou, nou, dat we gewoon je... een generatie nieuwe, dynamische, goed opgeleide, ja. ervaren coaches, trainers, ja. komt die in het voetbal. Ik pakken. denk dat dat voor het Nederlands voetbal, als je het praat ja. over Frank de He, Boer, Concur, eh, Frank de Boer, Ronald ja. Koeman, bij je drie topclubs van ja. Nederland, dat daar gewoon zulke geluiden voetballers voetballers. Nou, ja, Heerenveen ook. Uh... Ja, hoe lang nog? Hoe lang Straks nog even op. Welke ja. spelen bij PSV ik dat het meeste uh, dacht te zien zoals ik. En daar kijk afgelopen dinsdag We hebben gezien die Bakali, dat le, jonge jongetje, leuk. Uh, die centrumverdedigers allemaal nog heel jong... maar ziet er allemaal goed uit, uh, Bruma en Rekik. Maar Jetro Willems, de linksbek, uh, dat is een talent. Uh, die is toch wat wild en wat druizig. En dat was hij zeker vorig seizoen. Die deed vorig seizoen af en toe, dan ging ah, hij he. met die bal naar voren... en dan, daar kwam geen in aan en dan deed hij de meest rare dingen... En dan had je van afstand wel eens de indruk. Natuurlijk heeft Dick Advocaat, de trainer toen, hè, de, de, de zestige generatie. Heeft natuurlijk wel een keer tegen hem gezegd: van Ja, je moet even ophouden met steeds dat, dat dribbelen. Want je moet die bal afgeven. Niet allemaal zoveel, natuurlijk, dat heeft hij ongetwijfeld. Met, maar dat is toch een slag trainers dat zegt: van Ja, nu heb ik het één keer gezegd. Nu heb ik het twee keer gezegd. Nu doe je het nog een keer. Nou, nu. Uh, zo oogde het. Want hij bleef het het hele seizoen doen. Hij, hij schoot van 40 meter op doel. Met links en rechts. Dat maakt allemaal niet uit. Nu. Nog een paar kleine dingetjes, want het kan niet allemaal ineens zo weg zijn. Maar in het voetbal wat Kalku, dat, dat combinatievoetbal... het positiespel wat die jongens toch heel snel inkrijgen... wat Frank de Boer dus in ja. reed, wat ik zei, bij Ajax... zie je helemaal veel minder van dat soort dingen. En de Russen die die daarvoor deed, waren gecontroleerd. Dat, ja, daar, daar zie je volgens mij de invloed van dit soort uh, En Ik denk wat, wat, wat ook heel vaak onderbelicht wordt... is dat, uh, dat PSV, dat staat uh, nog niet zo echt bekend om, om zijn goede jeugdopleiding. Hmm. En nu zie je toch ineens dat hier vier spelers uit eigen jeugdopleiding ineens weer op dit niveau actief zijn. Het gewoon goed oppikken. En ik denk, als we gewoon dat eens een keer onder een vergrootglas van leggen... je moet ook eens kijken wat er in Nederland en rondom Nederland vanuit de jeugdafdeling van PSV... gewoon op het hoogste niveau loopt te voetballen. Dat betekent dat gewoon dat het ook hoogwaardig is. En uh, ja, ze hebben nooit de naam gehad, maar misschien komt het nu toch eens een keer dat ze daar ook de credits voor krijgen. We hebben nu Ajax uh, en PSV uitgebreid uh, gehad. Laten we even naar de andere uh, clubs gaan. Uh, Reuring van de week bij uh, PSV, bij PSV, bij um, Een tijdelijk directeur, Gaston Sporren, wel bekend in het voetbal aangesteld. En inmiddels uh, door de inmiddels afgetreden raad van commissarissen bij de Friese club. Voormalig bestuurder bij FC Zolle en de KNVB en moet een, heer of een, een nieuwe organisatie neerzetten... nadat een onderzoekscommissie concludeerde dat er geen draagvlak meer was... voor de zittende directie. De trainer, Mark van Bast, had gisteren op de wekelijkse persconferentie... geen goed woord over voor de ontstaande situatie. Nou ja, zeker in deze fase van de competitie uh, is het heel ongewenst... om uh, nu zonder uh, technische leiding te zitten... een technisch directeur, mensen die... Uh, waar zeg bovenop zitten, waar spelers uh, gekocht en, en verkocht en verhuurd moeten worden. En, en dat is een markt die uh, dagelijks uh, druk is, waar heel veel in te doen is. En uh, dat moet nu uh, door uh, nieuwe mensen worden ingevuld. En uh, ja, daarin kom je gewoon af en toe te zitten, omdat er gewoon geen mensen zijn. Ja, Marco van Basten. Uh, ik las ook nog ergens dat hij uh, Johan Hansma terug wil als uh, technisch directeur... Um... De vraag is of dat uh, kan na dat uh, rapport. Want daar stond dus duidelijk in, iedereen moet weg. En iedereen heeft gezegd, daar gaan we ons aan verbinden aan dat rapport. Wat vinden jullie van de situatie bij, uh, bij Veen, Henk Hoiting, mag ik bij jou beginnen? Ja, het, het is inmiddels wel zo, um, zo tot een uitbarsting gekomen... dat je inderdaad toch wel moet concluderen na dat onderzoek... dat, um, dat die, dat die uh, directeur, die voorzitter van Veenstra... Uh, ja, dat, die, dat, die, dat, dat toch wel heel merkwaardig is, is geweest. Hij ja, heeft een beleid van saneren heeft hij afgekondigd. Nou, dat moest hij, dat, daar, is hij ja, aan, daar is hij voor aangenomen. Hè? En ja, goed, als je dat dan van de buitenkant bekijkt, dan geloof je dat. Ja, dat moet bij een heleboel clubs. Dus dat zal toch wel. Ja, en dat is nooit prettig. Dus de eerste, de eerste geluiden van. Uh, uh, uh, uh, van, van, van, van kritiek en van twijfel... van of het allemaal wel goed is vanuit die provincie... Dat, dat zie je althans ik een beetje met van... ja, dit zijn de bekende geluiden die je altijd krijgt... als iemand gewoon ja, uh, heel impopulaire ja. maatregelen... maar wel moet nemen, want ja, er zal wel gesaneerd moeten worden. Ja, als je dan nu ziet dat die, uh, dat die club... waarschijnlijk een tekort van 4 miljoen heeft... waar ze nu mee... Uh, he, wat die sporen dan tegen, tegen Van Bast gezegd schijnt te hebben... waardoor er dus uh, op het spelersgebied uh, natuurlijk niet, niets kan en die man uh, heeft zelf nou ja, uh, Veenstra behoorlijk verdiend... en schijnt ook nog wat mee te krijgen. Ja, dat is natuurlijk allemaal wel heel merkwaardig. Dus waar ik in eerste instantie dacht van... ja, dit zijn, dit zijn de bekende dorpstwisten... waarbij een, een buitenstaander die gewoon moet doen wat hij moet doen... Uh, uh, wordt tegengewerkt. Ja, daar ga je wel wat anders tegenaan kijken. Wat me wel opvalt van Van Basten... ik had van Van Basten ook altijd wel de indruk... dat hij met Veenstra nou ja, van buitenaf gezien redelijk kon. Van Basten is een... Is een ja, is een, uh, die staat verder af van, van uh, een onafhankelijke geest in de voetballerij... die niet meteen zo uh, wat vaak in de voetballerij gebeurt... zou kijken van, nou, dat zijn geen voetbalmensen, dat kan allemaal niks wezen. Weet je wel. Bij, bij Ajax uh, kon hij ook goed met Steven Haven. Met die voorzitter van de Raad van Commissaris... die natuurlijk met pek en veer allemaal weg is. Met Veensel kon hij ook wel vrij goed, had ik indruk. En nu pleit hij toch ook voor voor Johan, Johan Hans... maar die waarschijnlijk niet terug kan komen omdat het allemaal zo slecht is gegaan. Mm. Dat vind ik wel opvallend van Van Bassen... dat hij er niet helemaal afstand van neemt van... Uh, die vorige leiding. Mario? Nou ja, ik vraag me af hoe lang die er nog zit. Je hebt het net over onafhankelijke ja. geest. Nee? En ik, eh, Zoals ik het zie, he, als je hebt het net over Ajax-situatie. Bij Ajax stopte hij ook ineens. He? Stopte hij ineens. Bij het Nederlands elftal was het ineens stop. En ik denk toch dat dit een, uh, een jongen is. Dat is gewoon een, wereld, een megaster geweest in de, in de voetballerij natuurlijk. Die op een gegeven moment zei, Joh, ik, uh, hier, hier leer ik me niet voor. Hier ga ik niet werken. En dat heeft hij dus al twee keer in het verleden laten zien. Van, uh, ik stop ermee. En ik heb het idee dat hij hier ook, euh, zeker als taalig Hansma niet terugkomt... Mm. Hè, want die rapporten, ja, jij zei het, hoe kijk jij er tegenaan? Toen ik, toen ik al zag dat uh, Jos Flaassen het eerste rapport mocht maken... Hè, de oude motorsportvriend van Riemer van der Velden... toen dacht ik al van, uh, dit is aardig geregistreerd allemaal. En, ja, ja. en als ik, als, als ik, maar als ik en ook sporen. nu weer zie... Als hij, als, ook sporen, sporen, sporen van, dat hij natuurlijk de ook weer in, in de relatiesfeer zit... Ja. dan denk ik, ja jongens, uh, het is inderdaad een dorpswist een dorps wat jij zegt... En uh, ik weet niet of Marco van Bassen zich daar laat lijken. Maar als, als trainer heeft hij op zich natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Dat in deze fase van het kan seizoen, heer, heer, waar echt gehandeld heer, en gedeeld wordt... en heer, moet je heer, iemand hebben die weet hoe die wereld op, werkt. Op de werkvloer. En op als de de werkvloer, niet die, is, juist. heb je gewoon als, als club met ambities... want dat heeft Herenveen altijd, heb je wel een probleem. Ja. Want het is echt specialist ja. werk En het is nu een maand lang 24 uur uh, per dag, 7 dagen in de week ermee bezig zijn. En daarom is het heel terecht. Het uh, ja, is eigenlijk een beetje hetzelfde signaal dat, dat, wat, die, wat die waterpolos er ook afgaf, hè? Ik kan mijn niet van Van Basten, als trainer bij een club met ambities... op dit moment over die situatie heel goed voorstellen. Daarom vraag ik me dus af, gaat hij hiermee door of stopt hij Maar Dat weet ik niet, maar hij heeft in het verleden wel eens laten zien... van joh, tot hier en niet verder, dan stop ik er gewoon mee. Maar het is natuurlijk, dat lees je in het rapport ook. Het leest weg als een roman trouwens, dat rapport. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar daar klinkt wel in door. We moeten eigenlijk weer een beetje terug naar de situatie van de velden Foppen de Haan. Uh, ja en dat is altijd Die periode, dat, zo... in, precies, ja. dat zou natuurlijk een gevaar kunnen dat zijn. Is... Moeten moet Van der Velden en De Haan uh, weer een rol gaan krijgen? Waarbij ja, De Haan uh, al heeft gezegd dat hij daar open voor staat. Hij wil graag wat gaan doen. Misschien als klankbord, denk ik. Voor Riebe van der Velden. Want nee. De Haan wil de voetbalschoenen nog wel even aantrekken... en op het veld staan voor de, jeugd, uh, ja, de jeugdcoaching. Maar, ja, maar goed. Oh, ik, ik had een paar keer gelezen dat hij dat niet meer ambieerde Maar goed, uh, ja, ik denk dat je dit soort mensen als, als klankbord zeker kunt gebruiken. Maar ja, ik, ik las ook, uh, ik hoorde ook van de week... dat Heerenveen weer terug moest naar het uh, ouderwetse verenigingsmodel en zo. Mm. Toen dacht ik, ja, dan gaan we inderdaad wel terug weer uh, naar na, na heel ver terug. En uh, ja, als je ambities hebt, dan denk ik dat, uh, ja, dat professionalisering en, en, en professioneel handelen in heel veel boven in het, uh, in het veranderen moet staan. Ja. Kortom, nog niks duidelijk. Uh, en dat het roer nu om is, dat snappen jullie wel? Ja. Nou ja, gezien de financiële situatie die ik net schetste, ja, dat, dat, dat is wel merkwaardig dat men is begonnen te saneren... en dat er nu ineens een heel groot gat is. Daar, ja, is, maar, daar is het niet hoe goed Hoe groot gegaan. was het gat daarvoor? Hè? Ja, daarom... Dat, daarom ik, kijk, als, je, als je van 12 miljoen naar 4 miljoen gaat... dan heb je het nog goed gedaan als directeur. Nu waar we het net bij mij is nog steeds dat, dat, dat initiële gevoel van... ja, er is toch die dorstwist waarbij bepaalde mensen op de achtergrond... dat zo lang hebben gedaan, dat niet los kunnen laten. Uh, dat is nu, niet weg hiermee. Dat, en, en sterker nog, inderdaad, nu Sporen, vriend van Van der Velde... Uh, de boel daar gaat doen. Ja, hoef je grijs eigenlijk te praten. Of, of wat jij nu net vraagt, Robert, of Van der Velden nog wat moet gaan doen. Ja, die, die blijft lekker nu op de achtergrond. Officieel hoeft hij niks te gaan doen. En hij heeft toch via zijn kanalen wel... Uh, kan hij datgene voor elkaar krijgen wat hij voor elkaar wil krijgen daar. Ja, de dus hij blijft toch, toch allemaal een beetje ongezond vanaf De vraag is alleen of dat erg is. Ja, of dat echt. maar die man heeft ook het eeuwige leven niet. Die heeft het allemaal op gedaan en wat dan Maar je moet, je moet toch ook weer een andere, ja, een andere fase in. En, en uh, inderdaad, als Mario, als je hoger op wil nu met de speel... Er gaat meer geld in de voetbalrij om dan tien jaar geleden of vijf jaar geleden... de tijden van Van der Velde. Het is anders, dus ja. ja. We gaan het zien. Um, de andere clubs uit... Ja, ik vond, sorry, de, dat heel even hoor. Ik, nou, nog. Ik zag even, ook een uh, uitspraak van, uh, van een oud trainer, uh, Heerenveen Gert-Jan van Beek... Dat, uh, dat bijvoorbeeld ook over van der Velde, dat hij dus zijn opvolgers nooit heeft ingewerkt. En dat vond ik eigenlijk wel een hele frappante uitspraak. Weet je dat, dat, dat dacht ik van ja, dat volgens mij, als je iets achterlaat, dan is het wel goed als je de mensen in ieder geval zo voorbereid hebt dat ze in ieder geval gelijk in kunnen stappen. Ja. Dus uh, zelfs de oude kritische. Trainer Gert -Jan van Gert-Jan Verbeek die vanavond geloof ik bij heren start. startten. Dat is ook nog een heel, aardige, ja, ja, ja. heel aardig detail. Ja, maar het uh, ja, ja, dat dat... is toch wel vreemd sinds die tijd. Want feens is ook niet de eerste. Hè. Daarvoor uh, volgens mij of zo heeft hij gezeten ja, in mijn directeur. Er het, het ja. deugt allemaal niets van. Sinds die tijd. Dat is toch wel een beetje merkwaardig. Ja. Als, dat, als dat voor drie, vier mensen geldt, dan, dan speelt er ook iets anders. En dat is dus ook de reden dat ze nu. Uh... Hebben besloten om toch weer terug te keren naar iemand van der ja, ja, ja. dan. Om dat is allemaal ja. argumenten voor, ja. voor, zek voor zek en tegen bijna, De cirkels is bijna rond. <laughs> ja, zo is het. <laughs> um, toch even naar um, de andere clubs in de uh, competitie. Want uh, Feyenoord hebben we nog niet uh, besproken. Dat moeten we natuurlijk ook nog even doen. Ronald Koeman. Um, volgens hem is het uh, de absolute ambitie om alleen maar voor de eerste plaats te gaan. Iedereen die mij kent weet dat ik uh, voor het allerhoogste ga. En de allerhoogste is een eerste plek. Alleen soms zijn er ook wel eens momenten om, om even uh, duidelijkheid te scheppen. Dat, dat anderen meer mogelijkheden hebben dan wij. Maar dat wil niet zeggen dat we neer, ons, ons tevreden stellen met een tweede, derde of een vierde of een vijfde plek. Nee, we gaan voor het allerhoogste. Uh, er zitten zeven jongens in de voorselectie. Dat, dat, dat geeft genoeg aan dat we ook in dat, dat opzicht uh, dat niveau hebben. Nou ja, dan is het aan ons om te laten zien dat we, dat, dat, dat we daadwerkelijk meetellen. En daar gaan we voor. Ja, Ronald Koeman. De ploeg is uh, zo goed als bij elkaar gebleven, hè? Dat is toch opmerkelijk uh, en uh, een goed, uh, goed teken voor Feyenoord, kan ik me voorstellen. Kees Vervoorn? Ja, als je tweede bent geworden... Kijk, A, het is een, een, een winnaar, Koeman. Uh, in, in gedrag en, en carrière. B, als je tweede en derde bent geworden de afgelopen jaren... Dan, dan, dan kan die niks anders dan zeggen dan die zegt en die ambitie ook euh, hebben. Dus ik vind dat dit, dit, dit, dit, dit ja, ik, Feyenoord gaat wat mij betreft altijd wel weer meedoen. Hè. De, de, de, de, de club is intact gebleven, wat jij zegt. Uh, Koeman is weer een jaar wijzer geworden uh, en die ambitie moeten ze hebben. Punt uit. Ja. Ik vind dat ook goed. Ja. Hij was gisteren in de arena nog, hè? Ik heb hem niet gezien. Hij maar... ja, ja. ja. zat naast uh, Jacques. Zwart, Jacques uh, Zwart ik, ja. Oh ja, ben Henk, wat aan. verwacht jij van Feyenoord? Ja. Um dat het heel moeilijk voor ze gaat worden om, uh, om uh, die ambitie te, te vervullen... om kampioen te worden. Want? Nou ja, want ze zijn het afgelopen jaar ook niet geworden. In 1999 zijn ze voor het laatst geworden. Ze zijn wijzer, dus... ze zijn rijper, ze zijn een seizoentje verder. Ja, ja maar uh, Koeman zegt zelf al net in wat hij ook zegt... Van, uh, ook, ook het afgelopen jaar hebben ze uh, voor het kampioenschap gespeeld... tot zolang het duurde. Maar hij zegt wel terecht, ja, op een gegeven moment als je merkt dat je iets minder mogelijkheden dat je iets minder... dan moet je ook realistisch aangeven. Hè, en dat heeft hij gedaan in, in de slotfase van het vorige ja. seizoen. Dat we toch net niet... Dus het gaat er nu om dat wat ze net tekort kwamen... of wat ze tekort kwamen toen... dat gat moeten ze nu dichten naar de andere ploegen. Nou, de, de vraag is of ze dat kunnen. Nou, beantwoorden mis Mario? Nee, ik denk het niet omdat uh, we hebben het net over Ajax gehad. Nee, dat, we hebben het net over Ajax gehad dat die ook uh, bij elkaar zijn gebleven als het bij elkaar blijft. En er zat vorig jaar natuurlijk ook een, toch een redelijk aantal punten tussen. Ja, en ik denk gewoon dat, dat Ajax uh, wat, wat verder is. En aan de andere kant is het wel zo dat natuurlijk, hij zegt we hebben zeven spelers in de, in de voorselectie. Uh, dat betekent dat er ook een extra aanslag uh, op die jongens uh, gepleegd gaat worden. En, het zijn jonge jongens en ik hoop alleen maar dat ze dat, dat, ze dat volhouden. Want ik vind het, eh, dat een goede, een goede competitie is gebaat bij ja. een zo lang mogelijk eh, spanning. Dus als Ajax, PSV, Feyenoord en eh, mij was Vitesse er ook bij. Eh, Zolang lang mogelijk volhouden is het, is het alleen maar goed voor de Nederlandse eredivisie. Ja. Omdat daar natuurlijk ook heel veel kwaliteit wegloopt steeds. Ja. Maar dan is het, is het wel zo dat, dat denk ik, het, het verschil nu tussen Ajax... En, en fijner nog steeds is er toch uh, nog groot in het voordeel voor, voor Ajax. Ja, jij noemt Vitesse. Uh, die hebben ook Europees uh, gespeeld natuurlijk. 1-1 uh, gespeeld in Roemenië. Uh, wat verwacht jij van Vitesse, Kees? Want ik hoorde je een beetje sniffelen toen hij zei Vitesse. Ik had een beetje de indruk no, dat jij no, dacht, dat ik helemaal niks van. No, de no, no, je je de Vitesse van. heeft nee, we wel de, twee zeer, zeer, zeer bepaalde spelers kwijtgeraakt. Van Ginkel en Boni. Ja. En dat, dat, dat vang je niet in één keer op. Uh, je ziet, Boni gaat rustig door in Engeland met wat hij deed. Dus namelijk scoren. En bij, bij Vitesse ligt het allemaal op dit moment wat moeilijker. Ja. En ik denk dat, dat even, even los van dat ik Bos wel hoog inschat als trainer... Um, uh, denk ik dat Vitesse het moeilijker gaat krijgen dan vorig jaar. Ja. Ja. Maar ja, je weet natuurlijk niet wat daar nog uh, uit de hoogte komt. Nou ja, maar dat geldt voor Feyenoord, daar hadden we net net <laughs> ja. ook over. Die kan ook nog zomaar de laatste twee weken van augustus wat bepaalde spelers. Nou, krijgen. bij Vitesse, ja, maar, maar. Vitesse ja. heb ik nog eerder het idee dat er nog wat bij komt. Nou ja, dat, ja, dat <laughs> zou nee, nee, want ze kunnen niks doen. Vanwege Financial Fair. Financial Play. Vitesse is echt hem de beetje: ja, het is altijd raar als zo'n buitenlander iets overneemt. Maar dit wordt echt een hele onderzichtige situatie. Ja. We hebben natuurlijk altijd gedacht een handelshuis zoveel ja. eh, mogelijk is. Nou, ze hebben dan nu Bonny dan verhandeld en van Ginkel. Dus er is wat verhandeld. Maar ook nog niet gek veel in al die jaren. En nu, nu ineens al. Kunnen ze niks meer? Hè? De Bos heeft ook te horen gekregen. Dat er... Dus de, daar zal echt niets over mee. Hoe, komen. Zit het, hoe zit het dan in die financial fair play? Ik dacht dat dat alleen met salaris en zo te maken had. Maar... Nee, nou ja, Je mag uh, over de afgelopen. Dit is in 2011 ingegaan. 2011, 2014, over die drie jaar. mag je maximaal 45 miljoen verlies lijden. Ze hebben over het seizoen, hiervoor, seizoen daarvoor. hebben ze al een verlies van 22 miljoen geleden. Over het afgelopen seizoen. Uh, hebben ze ook een verlies geleden. Ze zijn niet bekend, maar als dat al een beetje in die orde van ligt... Dan, dan zit je, dan je al bijna 45, 45 en dan miljoen. Zegt ze moeten echt een pas op de plaats maken. Ja. Ja. Maar dat, wordt nu ook, dat is ook al gezegd ja. door, door, door Vitesse. Dus daar gaan ja. echt. ik verwacht niet dat daar spelers nee, bij komen. Dus ik is... zeg ook alleen... Ik, ik zeg niet dat ze erbij komen. Ik zeg, van mij mag er een ploeg als Vitesse erbij komen. Om de spanning te creëren. Maar ja. mijn buurman die denkt nu... Uh, terwijl hij buiten zit en luistert... denkt van, ja, maar hoe kan Madrid dan voor hinder... 120 miljoen beel... Uh, ja. Kopen. Zijn het dan constructies die dat wij misschien als die -Burgers wij niet die, begrijpen? De, die, die wij niet kunnen doorgronden. Nee, maar het heeft nee. alleen, kijk, clubs moeten hun begroting uh, uh, uh, halen. Dat heeft Vitesse dus wel niet gedaan met dit mm. soort uh, gaten. Ja. Real Madrid en Barcelona, die, die uh, halen hun begroting. Maar hebben daarnaast een heleboel miljoenen schulden. Ja, ik ben ook een financiële leker, ik heb, maar dat heb ik maar heel kort. Waardoor dat, maar dat telt allemaal niet zo voor de financial fairplay. Voor financial fairplay haalt alleen het halen van je begroting... Mm. Met, met dat gat dan dat ze toestaan, wat ik net heb uitgelegd, ja, die 45 ja, miljoen. Ja, ja. Nou, dat redden Real en, en Barcelona. Dat redden ze met twee vingers in de neus. Ja, goeie, en, ja, ja, nou, en voor de rest ja, staan er honderden miljoenen. Ja, dat kunnen wij ook allemaal niet doorgronden, maar dat, uh, ja, dat ja, kan, kan allemaal. Nog even, Mario. Het nieuwe seizoen met een videoscheizechter. Nou ja, dat... Dat las uh, ik van de week. Ja, ik, dat las nou, ik ook in, uh, ja, toen ik het artikel uitgelezen had. Toen dacht ik van, uh, hoe kunnen ze nou zo'n uh, zo bericht brengen dat het een videoreferie? Want het blijkt dus dat... Uh, dus Lort is dus iets anders dan uh, de, de doellijn technologie, Ja, doel een videoreferie, is dus, dus iemand die dus van buitenaf, he, met, de, met de televisiebeelden... Bijvoorbeeld in de regiewagen of een aantal Zoals kaal, bij het hockey. Zoals bij het hockey, of bij, bij tennis, bij, ja. bij het hockey en zo. Uh, ja, hoe je dat, invloed zou kunnen hebben op beslissingen die de scheidsrechter neemt. Maar nu blijkt gewoon dat het een hele lege huls is, die proef, want uh, ze mogen namelijk vanuit de regiewagen, dus de videoreferie die dat uh, zou doen, die mag geen contact hebben met de dienstdoende arbiters op het speelveld. Ja, nou, dan denk ik bij mezelf, waarom doe je dat? Dan is dat geen proef, want dan is er niet eens contact. Dus nu blijkt dat ze alleen maar mogen inventariseren, in de aanleiding van televisiebeelden, hoeveel keer per wedstrijd een, een, uh, een videoreferie eventueel ingezet zou kunnen worden. Ja, dat kan ik. Als ik Ajax Roda kijk gisteren bij uh, zo'n wedstrijd, dan kan ik ook op televisie kijken. dan kan turven. En dan zie ik bijvoorbeeld Daily Blind, die strafschop ja of nee. Ja, als uh, Ajax het daar niet mee eens. zijn, dan kunnen ze reclameren... van. Uh, kunnen we even uh, de videoreferie refereren Maar nou, Mario, het is toch een begin dan? Het is toch een aanzet tot. Ja, maar ja, die, die inventarisatie, die, die zal de FIFA en de UEFA er zelf ook wel uh, gemaakt. Maar maken, leidt die inventarisatie dan tot? Luister, eens, dat komt gemiddeld genomen 25 keer per wedstrijd voor, eerlijk verdeeld over twee partijen. Dus volgend jaar krijgen we die referee wordt onderdeel van het, van het scheidsrechtersysteem ja. en nee, nee, nee, elke nee, nee, ploeg nee. krijgt zes kansen ja, om ja, of één kans, kans of twee bij het hockey. Ja. Zes keer de gelegenheid ja. om een beslissing. De, ja. te herzien, ja. de vraag of die herzien ja. kan worden. Maar goed, maar daar heb je dus... Ik kan me dus, dus wel wat voorstellen, als je daarmee begint, dat het de eerste stap op weg is naar een systeem... waarin eigenlijk dit soort ontwikkelingen toegelaten worden. Ja, ik hoop het. En, ja. Uh, want, ja, nogmaals, ik heb, ik heb ook het idee dat uh, de IFAP... dat is dan die de spelregelorganisatie van de FIFA... dat die gewoon hebben, zoeken jullie het even uit voor ons? En uh, ja, het is een beetje ver van mijn bedshow, Omdat ze nog steeds zeggen van, absoluut geen contact met de scheidsleiders op het veld. Ja, volgens mij is dat toch essentieel. Ja, om... Maar het is bij het hockey toch ook zo dat er pas contact is... op het moment dat, dat is de reclamerende partij ja. zegt... wij willen dat ja. het ingezet wordt. Ja. Ja. Daartussendoor ja, maar... is het nooit het Nee, maar dan, dan ben je dus al actief op het veld. En dan komt ja, ja. het, dan komt het, dan komt het uh, signaal dus van de spelers ja, of van ja, ja. de coach ja, ja. of van de aanvoerder. Ja, en in dit geval is er helemaal geen contact. Nee, okay. Dus dan denk nee, dus ik, ja, waarom, waarom dus beginnen we dan met een proef? Waarvan waar acte? Het is puur eigenlijk om, uh, om te onderzoeken... hoe vaak het voorkomt en hoe lang ja, het eventueel ik duurt een aardige, uh... aardige PR-stunt, vond ik het. We gaan het zien, over twee jaar spreek je weer. Als het wel ja, licht wordt ja, ingevoerd, naar aanleiding uh, van de, de ervaringen. Uh, zometeen nog even Wesley Snijder natuurlijk, want die is niet geselecteerd. Uh, die zit niet in de voorselectie van Oranje. Eerst even contact met Barcelona, Bob van der Tak. Bob, goeiemiddag. Ja, dag Robert, goeiemiddag. Jij ja, gaat straks uh, de wedstrijden volgen, natuurlijk. Zoals je dat al uh, het hele toernooi doet. Uh, het start gelijk met de 50 meter vlinderslag met Ranomi, Kroonweer, Jojo en uh, Inge Dekker. Wat uh, kunnen we verwachten, denk je? Ja, ik denk dat we toch wel een medaille kunnen verwachten. En ik verwacht die medaille dan van Chromo Die als tweede de finale is ingegaan gisteren. In een nieuw persoonlijk record. Wat dat betreft zag die 50 meter vlinderslag er eigenlijk veel beter uit bij Chromo Wigio. Dan die 100 meter vrije slag. Dat viel toch wat tegen. Die finale die ze zwom. De klassering misschien, maar vooral de tijd daar. Maar op het sprintnummer. Uh, zag het er allemaal goed uit, dus uh, ze is zeker een medaillekandidaat. Dekker is natuurlijk titelverdedigster, was twee jaar geleden de beste in Shanghai. Maar of we daar nu een medaille mogen verwachten gezien de tijden in de series en in de halve finale, denk ik eigenlijk van niet. Kromo krijgt de druk, uh, vanavond ook de ja. halve finale van de, uh, de 50 meter vrij. Kan dat, zo kort achter elkaar? Ja, nou, er zit nog wel wat ruimte tussen. Ik ga even voor je kijken wanneer die finale 50 meter, of halve finale 50 meter vrije slag is. Die is om twee minuten voor zeven, dus er zit toch nog bijna een uur tussen. Dus... En uh, ze, ze, ja, ze heeft ervoor getraind. Ik bedoel, het is haar eigen keuze om uh, die 50 meter vlinderslag erbij ja. te gaan doen. Die uh, zwom ze natuurlijk vorig jaar niet. Dat is ook een niet olympische nummer, 50 meter vlinderslag. Maar uh, het is een bewuste keuze geweest om die erbij te nemen. Ook uh, ja, om een beetje een nieuwe prikkel te krijgen, om het allemaal leuk te houden. En uh, ja, dan uh, kan je nu niet gaan zeggen van, oh, oh, wat nee. heb ik het druk. Dat is geen excuus. Nee, Kees Vervoren is geen probleem. Nee, dit nee. moet ze gewoon kunnen. Nee. Ja, Oké, okay, goed. Halffinale, Femke Heemskerk ook in het water. Zij, hoe, hoe kijk je tegen haar aan qua kansen? Ja, Femke is natuurlijk geen sprinter. Is toch uh, meer uh, zwemster voor de 100 en de 200 meter vrije slag. Het is eigenlijk een cadeautje, zoals ze het zelf noemden. Dat ze zich ook kwalificeerde voor het WK op die 50 meter vrije. Nou, qua schema... ...kon dat natuurlijk goed in haar programma worden ingepast... ...omdat het zo aan het eind zit, die 50 meter vrije slag. Uh, ze zwom vanmorgen een tijd uh, toch ruim boven haar persoonlijk record... ...en ze zei al na die race van vanochtend... ...ja, ik moet echt wel een PR gaan zwemmen... ...wil ik uh, enige kans maken op de finale van morgen 14e. Dus uh, ja, er moet nog wel wat progressie uh, geboekt worden... ...maar op zich... Maakt Heemskerk hier een goede indruk, vind ik, deze week. Ze heeft gewoon degelijke goede races gezwommen. En dat resulteerde gisteren dus in een, uh, voor haar toch... gezien het feit uh, dat ze van ver is gekomen... een voor haar toch fraaie vijfde plaats op de 100 meter vrije ja. Nou, later vanavond nog meer. Hè. Sebastian Leijzer, 50 meter rug. Monique Nijers zien we nog op de 50 meter schoolslag. Daar horen we je uh, later vanavond over. Maar eerst om zes uur uh, zometeen Renomi Jojo en uh, Inge Dekker. Dan horen we Bob vanzelfsprekend weer. Ja, we zouden het nog even hebben over Wesley Sneijder, Henk Hoytink. Niet in de voorselectie? Nee. Nou in? <laughs> ja. ja, dat dacht ik al. Wat wilde je vragen? Nou ja, wat vind je, wat je, wat je daarvan vindt? Dat hij ja, gewoon niet eens uh, meer in de voor of... eerste aanvoerdersband afgenomen... Ja. van de zomer en nu, en nu dit? Nou ja, Van Gaal heeft uh, uh, tijdens de, de trip in juni naar Azië... die oefentrip, heeft hij gezegd dat hij fit moet worden... Uh, dat hij uh, uh, zelfs expliciet zei... Hij dat hij op deze manier niet goed genoeg is voor Oranje. Nou ja, dat heeft hij uh, publiekelijk gezegd. Dus dat, dat zal Snyder ook wel duidelijk zijn gemaakt. Nou ja, dan zou het toch raar zijn... om nu, terwijl er sindsdien niks serieus is gebeurd... om hem nu wel te selecteren. Dus ik hm. vind het, het is heel logisch. Ja. Uh, Kees van Voren, vind je het logisch? Uh, nou, kijk... Wat ik bijzonder moeilijk vind is om een oordeel te vellen over iets... waar je de ins en outs niet echt van weet. Uh, dat via de kranten, et cetera of er wel of niet contact tussen die mannen is geweest... wat de boodschap is geweest, hoe dat ontvangen is geweest... dat, dat hij een, een stukje gas moet geven, dat is hem volgens mij duidelijk gemaakt. Ja. En dan is, het, is, is volgens mij de, de stap die, hè, wat ik net ook zegt... die nu genomen wordt van, joh, uh, dit is dan een consequentie daarvan. Een, een, een, wat mij betreft een, een, een logische. Uh, staat even los van de kwaliteiten die die heeft als hij in vorm is. Uh, dus ik denk dat Van Gaal ook wel een beetje dat signaal heeft willen geven. Ja, ja. denk je dat aankomt, het signaal, Mario? Ja, dat denk ik wel. Het verbaast me wel dat hij, dat hij heel rustig ingetogen erop reageert. Hè? Dat hij zegt van, ik wil er niet op reageren. En dat, uh, ja, dat geeft misschien aan dat in ieder geval het, het kwartje wel gevallen is. Ja. Ja. Dat hij het niet groter wil maken dan dat het eigenlijk is. En, uh, ja, en hopelijk nu uh, aan de bosporus uh, zich het apenlazer is traind om weer fit te worden. Nou ja, goed, hij heeft van de zomer natuurlijk al behoorlijk doorgetraind. Tenminste, dat laat hij... Uh regelmatig weten ja. ja, ik, kan ook een, ik kan ook twitteren nu dat ik, dat ik een geweldige conditie heb. Maar, ja, maar van jou weten we het wel. Ja, nee, ja. maar goed. Maar, maar dat, ja, eerst laten zien. Eerst laten, eerst zien. laten zien, denk ik. Ja. En ja. Ik denk dat Van Gaal daar ook uh, op let en, ja, en heel nauwgezet volgt. En, wat Kees ook zegt. Ik denk dat uh, ja, een heel duidelijk signaal geweest. Ja. Goed, um, Bij deze we zitten bijna aan het einde van uh, deze aflevering van Langs Lijn aan het Sportforum. Ik wil altijd graag even weten wat jullie uh, gaan doen, komend week einde. Kees van Forum? Ja, ja ik heb al gespeeld, dus daar, daar ben je gisteren al geweest. Wat nou, ga je ik doen? blijf in ieder geval in de studio zitten om het zwem even te kijken... Mm -hmm. Dat ga ik zo dadelijk doen. En verder ga ik morgen, de kinderen hebben vakantie en allemaal. Dus we gaan gewoon leuke dingen doen met elkaar. En ik moet nog een stukje zwemmen ook. Je moet een stukje zwemmen? Ja, we gaan eind augustus natuurlijk met een groep vrienden het kanaal over zwemmen. Dus ik ben wel weer een beetje aan het trainen. In Estafette of? Ja, in Estafette. Oké, nee. Telkens een uur. Maar ja, daar moet je toch een beetje meters voor maken. Maar... Maar morgen wordt gewoon een lekkere dag. Wel een begeleiding, hè? Bootjes erbij. En ja, zo. ja. En allemaal erbij. Ja, ja, ja, doe ja. voorzichtig. Ja, dankjewel. <laughs> Henk, wat ga je doen? Ik ga zometeen heel benieuwd naar de PSV kijken. Uh, morgen, Feyenoord. Maar nog niet in de stadion. Want ik zit nog een beetje half in een vakantiesituatie. Ja, Be <laughs> ik zit in een vakantiesituatie. <laughs> Die is goed zeg. Uh, Mario, wat ja, ga je zult, doen? De... Je zit ook nog in de vakantiesituatie. Nee, nee, zeker niet. Maar ik ga, ik ga van, dus straks even naar, uh, ook naar ADO kijken natuurlijk. PSV-ADO, of ADO-PSV. En morgen per Zwolle Feyenoord ga ik wel heen. En uh, ja, en dan uh, gaan we eens kijken hoe de kop eraf is van de Eredivisie. Zo is het. Goed, vanavond uh, Ronald Boot op deze plek om uh, 7 uur. Hij loopt zich al warm aan de andere kant van het glas, dus hij is vol uh, fit zometeen. Uh, we hebben vier wedstrijden. ADO tegen PSV, Twente tegen RKC, NSC Groningen hmm? en natuurlijk Herenveen tegen uh, AZ. Dank jullie wel voor jullie komst. Veel weekend. En voor mij bedrijf graag tot de volgende keer. Goedenavond. Dag. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Hij won ooit een Emmy met de Phone. Acteur en presentator Frederik Brom. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Daarnaast kent u hem van de series Verborgen Gebreken in Therapie. En natuurlijk Danny Lewinsky. Winfried Bajens met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Maar wat doet hij eigenlijk op een boot tijdens de Gay Pride? De Overnachting. Vandaag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.